ZANG EN hier zijn we dan van met radio, vanuit rijden, vanuit een lekker warm rijden. Jongens, jongens, wat hebben we er toch naar uitgekeken. Eindelijk is het dan zover. Is het weer prima weer al een paar dagen. Natuurlijk lopen we weer te klagen dat het te warm is. Het is natuurlijk ook geen lommetje om op dit moment in de auto te zitten en achter geen airco hebt. Ja, boodschappen moeten er gedaan worden. Dus ik probeer ook maar zoveel mogelijk lekker de koeltap cool te zoeken. Mijn huis is het heel koel. Cool. Ik heb zorgens alles al dicht. Aan de voorkant, daar staat de zon op. Je hebt de Luxe Flex naar beneden en lekker... Uh, lekker weer de gordijnen dicht. En als ik dan van buiten binnenkom, dan is het zo koel in huis. Nou, ik heb hier een ventilator naast me staan. Nou, als je dan binnen bij me in de keuken komt, in de gang is het overal even cool. Want daar heb ik ook luxe flex voor de raam hangen. En de gordijn onder het afdak heb ik ook een. Uh, onder het heb ik ook lekker een, uh, een dienst uh, uh, hangen. Een ventilator aan staan. En ik heb nu geen plastic dak, maar een, uh, een uh, van, uh, van uh, platen. Dus dat ligt uh, een soort. Uh, als best op. En van, die, van de, van de, van de dakleer ligt erop. Nou, hij is ja. ook lekker koel. Cool. Nou, buiten op de plaats heb ik drie parasols staan. Dus jongens, kan gewoon niet op. Maar in ieder geval wil ik jullie allemaal... die de moeite hebben genomen... om toch vanavond lekker gezellig bij me te zijn... weer natuurlijk van harte welkom heten. Want ik kan het natuurlijk ook heel erg goed begrijpen... waar die mensen die er nu voor kiezen om lekker buiten te gaan zitten. Mensen die natuurlijk een laptop hebben, kunnen natuurlijk buiten in de tuin met een laptop zitten, maar die dat niet hebben. Maar ja, over het algemeen, als je binnen het goed, goed donker houdt, en lekker alles euh, lekker donker houdt, dan blijft het binnen altijd wel lekker koel. Cool. En dan is het vaak binnen nog beter vertoeven als natuurlijk buiten. Ik wil natuurlijk eerst even bij jullie allemaal de hartelijke groeten doen van Jan, Jan die was door vrienden uitgenodigd om vanavond te gaan uit eten te gaan. Dus ik zou zeggen, bij deze Jan, die hoort me toch niet, maar bij deze hopen dat hij gewoon een fijne avond heeft. En daar moet hij van genieten. En wie zijn er op dit moment wel bij me binnengekomen, is natuurlijk een van de heel trouwe luisteraars. En dat is natuurlijk Dirk Dek. Goedenavond lieve Dirk. Altijd gezellig dat je er bent. En ik begrijp het ook wel, je woont alleen. Ik weet nog wel dat, je, dat ik dat eerst nooit wist. Want je bent een van mijn, eer, je bent gewoon een van mijn eerste luisteraars. En al die jaren ben je betrouwd gebleven. Het is toch alweer vijf jaar dat ik met de Radio bezig ben. En als ik dan zie dat je eerst met je moeder altijd namens had zat te luisteren. En nu alleen. En dan begrijp ik ook, als je zo'n zaterdagavond alleen bent, dat het een dus best een goede afwisseling kan zijn om een beetje je gezellig, met ons, met ons lekker gezellig, uh, kunt zijn. En dat is altijd weer fijn. Dat is ook de reden waarom ik het ook op zaterdagavond blijf doen, omdat de meeste mensen, die alleen zijn, juist die zaterdagavond, zo alleen kunnen zich, zo alleen kunnen voelen. En als je dan zo zaterdagavond een paar uurtjes, na dat gemekken van mij, kan zitten luisteren. Nou, er zijn er weer twee uur voorbij, en het is natuurlijk altijd heel Fijn om dan hier te zijn. Nou, ik zie dat Danny inmiddels ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Danny. Ook gezellig dat jij er natuurlijk bent. En dat je ook de moeite hebt genomen om met dit mooie weer toch lekker gezellig bij mij te zijn hier. En dan natuurlijk onze donder. Die was er dus straks al in, al meteen. Toen ik nog niet, toen uitzending begon, ben ik al op tijd had ik vanavond mijn, uh, had ik ingelogd. Want gisterenavond kon ik niet op de stream komen. Gisteravond had ik de A3 ingelogd en ik had geen geluid op mijn laptop. Nou, inderdaad, toen ging ik eens kijken of dat allemaal nog wel deed. Nou, inderdaad, ook als ik de stream aan zette, we reageerden nu ook nergens aan. Heb ik een paar handelingen ondergaan en toen had ik in één keer, gisteravond na 11 uur, ben ik het gaan proberen. En toen had ik inderdaad, in één keer liep de stream weer en alles deed het weer. Dus dat was alleen maar goed. En daarvoor dacht ik, voor alle zekerheid, ga ik toch een beetje op tijd. Vanavond uh, de chat in. En ook uh, mijn stream aanzetten. Om toch zeker te weten dat ik er toch kon zijn vanavond voor jullie. Dan is er natuurlijk onze Edwin. Onze oude lieve Edwin. Onze, uh, onze beer, zeg ik altijd. En zo lekker om te knuffelen. Ook jij lieve Edwin. Altijd weer fijn als ik je weer mag zien. En dat je weer in ons midden bent. Dan natuurlijk Elisabeth. Elisabeth is natuurlijk gewoon... Iemand die me heel dierbaar is, jullie trouwens allemaal, dus ik wil niemand overslaan. Maar Elisabeth is iedere dag weer trouw dat zij mij weer, die maanstand stuurt. We wel teken dat de maan, wel dat die staat. En ook andere dingen, ook die meditaties die ze me gestuurd heeft. Maar die heb ik toen helaas niet kunnen openen, Elisabeth, waar het dan lag, dat weet ik ook niet. Maar dat heb ik wel eens meer. Ik krijg ook wel eens van Martin de Vries uh, mailtjes maar die uh, dingetjes, en soms kan ik ze wel openen, ik heb er ook wel eens bij de knie kan openen. Dus, en dan kom ik toch van dezelfde persoon af. Dus dat zal wel een, iets zijn in mijn, uh, in, mijn, uh, in mijn computer. Dan is er natuurlijk Joka, hey, goedenavond hier, weet je, Joka uh, ook fijn dat jij er natuurlijk bent. Altijd gezellig, altijd vol goede uh, moed, en altijd weer iets liefs. En iets leuks te zeggen voor de medischetters. Dan is er Tjako. Tjako zag ik dus straks. Ik ben nog maar net. Nou, er is bij mij iemand aan de deur. Dus ik ga even de deur open doen. Want de kinderen zijn niet thuis. Dus ik ga even kijken. Nou. We moeten wel Zo, er was iemand aan de deur. Er was iemand aan de deur. En die. Uh, was iemand aan de deur. En die. Uh, wou gelijk al binnenstappen. Maar zo zag hij dat hij verkeerd was. Hij moest wel op nummer 56 zijn. Tegenover een speeltuintje. Maar hij moest bij zijn vriend zijn. Maar dat was er niet. Dus ik denk dat hij zich in zijn straat vergist heeft. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus zo dat was eventjes ertussen door. Dat is altijd wel leuk hè. Dan is er natuurlijk chaco, Ja, chaco, die was nog maar net binnen, zei hij. Maar hij had het ook over, geloof ik over de honden. Uh, dat het wel goed weer was het, geloof ik voor de honden. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Dus ah. het is natuurlijk... Dus dat is uh, toch altijd wel... Uh, fijn weer ook voor de dieren, want ik zie het wel bij mijn duiven. Dus je zou denken, hebben de duiven nou niet warm? Maar die kringen die gaan gewoon lekker op tegen de grazen in de zon liggen. Wij gaan juist de schaduw opzoeken en die duiven die zoeken juist uh, de hit op. Ik moet even mijn duiven trouwens in de tussentijd in de gaten houden, want het is vandaag een heel zware vlucht geweest. Vanuit uh, Montes Jolie in uh, Frankrijk. En uh, er waren heel veel mensen, ik, had, ik heb er vijf mee en net is nummer vier gekomen. En er waren er bij die er altijd vooraan in de prijzen zitten en die hebben de duiven nog niet die hebben er nog maar twee thuis van de acht en dan zit er één en dan moet we nog een bom krijgen dus ik moet één uurkaart houden Want ik heb de koor van de jonge duiven ook staan Oh ja ik houd het wel in de gaten ik heb Sam nog een ringetje extra gegeven want ze moeten natuurlijk klaarstaan voor de Nederlandse kampioenschappen mijn vader ook dus die hebben nog een ringetje gedaan nee zoals ik zie is ze geven ze moeten in een ander hok komen wel op dezelfde klep binnen maar die moeten naar een ander hok toe dan nou, dat weer even tussendoor. Nou, dan is er natuurlijk Jochem Jochem vertelde dat zijn vrienden de kop in het water ontsteken waren om zo lang mogelijk onder water te blijven om zich koel te houden. Ja, en ze zeggen altijd, je moet het hoofd koel houden. En hun doen het wel zo letterlijk als ze Dus er is niks mis mee natuurlijk. Dan is er natuurlijk ons minken. Ja, minken die komt meestal te laat. En daar kwam ze altijd en zei ze, is nu alweer weg? Op maandag. Nou lieve minke, nou ben je er niet zo lekker op tijd. Dus gezellig dat je nou twee uur vol kunt maken. En gezellig bij je kunt zijn. Dan is er natuurlijk Tom, ons aller Tom. Welkom lieve Tom, ook jij natuurlijk altijd gezellig als je er bent. Ik heb toevallig vandaag nog aan jou moeten denken, want vorige week had ik het nog even over die wieten, uh, die idee, wat waren daar? Uh, hennepzaadjes? zaadjes. En toen zei jij, ja, ja za, uh, zaad, hennep van zaadjes, dat is geen goeie. Maar de plantjes daar wel aan het uitkomen. Ah, oh, stuk Stukken zes zijn er uitgekomen. Of zeven geloof ik. Maar ik heb twee soorten gezaaid. Dus ik moet ik nog even kijken. Nou, dus dat leven van ik aard. Dan is het natuurlijk Judith. Goedenavond, lieve Judith. Jij hebt het reurig dus op Weer voor je mailtje van de week. En om mij te feliciteren inderdaad. Ik heb al vanaf vorige week, vrijdag. Geen alcohol meer op. Jullie weten, ik ben de vorige week zaterdag heel ziek geweest, heel erg, heel hevige hoofdpijn gehad, en in een migraine, en toen heb ik gewoon, ik heb de fles daar nog steeds in de koelkast, er zit nog wat in, en gisterenavond had ik zoiets van zak de laatste slokje erop drinken, en, maar toen kreeg ik uh, mijn hart sloeg over in één keer, en dat moet ik wel zeggen, want dat heb ik niet gehad al die tijd, dat ik wijn dronk. En dat begin ik nou weer te krijgen. Dus ja, wat is nou waarschijnlijk? Misschien een wijtje op zijn taart kan ook niet kwaad. Maar ik heb er nog geen behoefte aan, dus ga ik ga er ook niet aan beginnen. Dus zonder alcohol is dat ik wel niet geweest zijn. Want anders had ik er nog te beven. En dan zou ik me nu natuurlijk uh, naar heel ellendig voelen. Maar ik heb, heel, ik heb zelfs geen behoefte om advocaat te kopen. Om over mijn jocht of over mijn pudding te doen. Dus dan weten jullie wel dat het allemaal wel meestal valt. Dan is er natuurlijk uh, Ineke. Ineke, ja, die hebben we nog niet gezien. Zit wel ingelocht. Is volgens mij een lekker slaapgeval op die kist ingelocht. En is er niet meer uitgegaan. Maar in ieder geval, Ineke, als je me hoort. In ieder geval, jij ja, natuurlijk ook veel geliefd zien vanuit rijden. Ja, dan is er natuurlijk vergeet, de operator en De red, Die zal ook wel ergens uithangen. Waar, dat weten we niet. Maar mocht jullie mij horen, lieve mensen. Allemaal van deze mannen. Vanuit deze zijde. Heel veel lieve groeten vanuit rijden. Dat nou, ook de mensen die natuurlijk op dit moment naar mijn programma zitten te luisteren, wil ik natuurlijk ook niet vergeten. En die wil ik natuurlijk ook vanuit deze kant ook een hele fijne avond toewensen. Nou, waar gaan we het nu over hebben vanavond? Kunnen we kunnen het natuurlijk overal. Nou, het is gewoon zo tom, die wijn drink ik al heel lang en ik heb er geen last van gehad. En nu had ik er toevallig wel last van. Dus je weet het toch niet. Kan wel eens een keer gelegen hebben, maar ik denk ook dat het kwam. Want ik weet ook dat je uh, ook migraine. Dan mag je geen vet eten. eten. Je moet chocolade vermijden, vette, vette, uh, vette dingen moet je allemaal vermijden. En ik had de laatste tijd van die worstjes, van die droge worstjes. Maar vind ik vind van die droge van die boeren worstjes, die boerenworstjes, die vind ik alleen maar lekker als ze nog een beetje zacht zijn. Wanneer ze al een beetje hard geworden zijn, dan zijn ze veel zouter. Want dan is het vocht er bijna allemaal al uit. Dus is te begrijp dat ze dan um, uh, zouter zijn. Maar als ze dan, zeg maar, worstjes die nog maar net gevuld zijn, niet dan te drogen hangen. En als dan nog een beetje... Uh, een beetje... Een beetje zacht is, dan, uh, dan vind ik ze gewoon persoonlijk het lekkerste. En dat, die heb ik nou ook al een week niet meer gegeten, want het was juist dat die thee, ik moest overgeven zaterdag en die worstjes kwamen eruit. Dus ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Ik zie inmiddels ook Esmiralda binnenkomen. Goedenavond, lieve Esmiralda. Ook fijn dat jij er natuurlijk bent. Dus het kan ook dat het niet aan de wijn heeft gelegen. Maar dat het toevallig gelegen heeft aan, aan, aan die vette wasjes. want die at ik op een gegeven moment zo'n twee, drie per dag. Omdat ik die gewoon lekker vind. En het kan ook zijn dat het daar aan gelegen heeft. He? Maar maakt niet uit. Ik ga vanavond een beetje met jullie zitten chatten. Dus wat jullie zo een beetje vertellen, ga ik een beetje... Vanavond voor jullie de medicijnkaart trekken. Dus... Kijken welke totum er op dit moment bij jullie is. De vorige keer heeft Joka uh, uh, yoga zo mooi voor mij gedaan. Dan ga ik via, vanavond voor jullie de, de dingen. Het is niet zo druk op de chat, dus daar heb ik er ook alle tijd voor. Om ook even via het boekje, er eens dus wat dieper op in te gaan. En wat er dan eigenlijk allemaal te zeggen is. Dat lijkt me wel leuk. En in de tussentijd wil ik gewoon een beetje met jullie communiceren via de chat. En dat vind ik heel leuk. Hebben jullie iets leuks te vertellen? Of het over je dieren is, of over de buren, of over de familie. Of over zomaar vakantie. Of iets leuks wat je meegemaakt hebt van de week. Nou, altijd leuk natuurlijk. En het is toch gezellig om dan met elkaar, het is gezellig om te klessen Kijk, wat heb ik van die veel soeps? Die veel gezondes. Ja, en dinsdagenavond is mijn cursus niet doorgegaan. Was ze wel op dat er zieken waren, dus die is nou uitgesteld, het examen, voor aanstaande dinsdag. En verder is het gewoon jaarlijks een drukke week geweest. Alleen maar druk, druk, druk, druk. Ja. Aanstaande maandag dan is uh, weer acht jaar, de 14e. Zijn nou een maandag al? Nee, hè? nee, dat is de week erop pas, dus over 14 dagen Dat is over 10 dagen pas, vandaag de vijfde pas buitenpas, is over 9 dagen. Esmeralde is even weg, is ook zo weer terug. Hé, hey, Yoka. Uh, uh, Donner. Hé, hey, druk zeg ik weer lief tegen je, reageer je niet. Misschien dat je zit te luisteren, maar Yoka is heel lief tegen jou, dan nou, reageer je niet. Kijk, krijg je toch. En als jij natuurlijk op dit moment niet naar de chat zitten? Uh, kijken, dan weet je natuurlijk niet dat ze dat geschreven hebben. Jochem zijn ma uh, maak van geluidsoverlast en dat is uh, buurtfeest. Praten en voetballen zat ertussen. En het gaat meestal over jonge pubers en jonge volwassenen. En dan moet ik jou ook... in een in, in, in bejaardeschoos gaan wonen. Zodat op een gegeven moment jonge mensen naast je wonen. En die maken gewoon op hun manier leven ze. Dan ga je toch niet omdat je dan zelf al tegen de 70 bent... Een beetje lopen zeiken omdat die jonge lui, lekker gezellig lopen te lachen en plezier hebben en lol in hun leven. Maar ik vind het altijd altijd zo'n beetje. Oh, donderdag was de aardbeien aan het snijden voor een, een fruitsalade. Dat is ook ik volgens mij best wel een lekker bed. Volgens mij kan die donderdag best lekker koken. nog eens een keer naar hem toe, hè? Dat is daar over geld. ik heb trouwens gisteren een appeltaart gekocht. En die heb ik uit de diepvries was in. In de winkel. En die staat in mijn koelkast. Die zal wel inmiddels ondooid zijn, denk Straks even straks even, lekker. Nou, zie je dat je goed geluisterd heeft? Heet Joka? Zie je dat? En Joge heeft het bordje klaarstaan voor de aardbeien met slakken. Ja, de, de, de aardbeien van de grond, die moeten nog komen, hè. Volgende week, geloof ik het, een nieuwe haring komt dan. En als het, het is altijd, als het nieuwe haringtijd is, dan is het ook altijd tijd voor de aardbeien. De aspergestijd is weer een beetje voorbij. En dan gaat de aardbeientijd komen, hè. Hij nou, heeft geen zak gewoon zegt hij, maar ik kan het wel even gaan halen. Een goed idee. Ik weet dat mijn, zo, mijn kleinzoon Nick, die is uh, DJ. En die draait dan hier bij een bekende uh, ding, bij Kotja. En dan is hij, echt, hij is echt een bekende DJ hier in, in het dorp. Want hij gaat op alle posters. Nou, dan is de zaal afgeladen. Maar nee, die zit s'avonds vaak. Als hij weet, dat moet van de week weer naar de trouwpartij. Dan gaat hij altijd zich, zich van tevoren in zitten leven. Daarin. En dan gaat hij s'avonds op zijn kamer. Dan gaat hij zeggen, goedenavond, lieve mensen, hier zijn we dan weer. En we moeten niet doetten. Dan gaat hij gewoon op zijn manier, gaat hij dan, dan krijgt hij van de dan bruidspaar, krijgt hij dan gegevens door. En dan gaat hij zo weer s'avonds zitten oefenen. Hij kan het natuurlijk ook doen met zijn koptelefoon op, maar dat doet hij niet. En dan draait hij zo heerlijk de muziek. Nou, en, als hij dan, en de mensen die buiten zitten in de buurt, die vinden het heerlijk. Want gauw dat hij stopt, dan roepen ze allemaal hé, hey, nee ik blijf even doorgaan. Maar dat is bij, haar en bij hem in de buurt, dan zie je een straat verderop. Maar kun je je voorstellen als dat hier zou gebeuren? Nou, dan zou het kind geen leven hebben. Nou, Jochem wil warme chocolademelk, chocolademelk met slagroom. Maar Jochem moet geen aardbeien, hij moet geen asperges, maar hij wil wel slagroom. Het is stil, zo, zo is het stil. Kom ik niet meer binnen bij jullie? Ja, zo te zien, dan lukt hier alles nog op. O, een beetje rustig op het chat. Ja, dat moet hè, het is nou mooi weer. Kijk, je moet er gewoon, ik ben al blij dat er... Uh, ik ben al blij dat uh, jullie er zijn. Bedoel je dat het stil is, dat je niks hoort? Of, bedoel je dat het stil is? Dat je... Dat je geen geluid hebt. Er zijn natuurlijk twee manieren van stilte. En je weet, toch, het genot van de stilte. Lekker het genot van de stilte. Af en toe val ik weg. Dat kan. Maakt niet uit, dan zal het wel bij jou liggen. Dan zal het wel bij jou liggen dat ik af en toe wegval. Maar als ik niks zeg, op de momenten dat ik niks zeg, en ik ben ook af en toe wel stil, dan zet ik dan de de je een beetje harder, dan heb je het niet in de gaten dat ik er niet ben. Dan ga ik beginnen met de kaartjes. Jullie weten, ik ga vanavond voor jullie de medicijnkaart trekken. En dan kan ik eens kijken welke tootum dat erbij heeft. Dus het dier. Dat is de kaart met dieren. Dat zijn de Heeft dat dier, wat dan tevoorschijn komt, heeft iets te zeggen over uh, jullie. In wat voor groen en in wat voor leerproces je op dit moment zit. Wij geloven in beschermengelen, in spirituele begeleiders en in de jaren. Die geloven heel sterk dat een bepaald dier dat bij jou is, dat dat dat dat dan iets te zeggen heeft over de situatie. Ik heb er het boek ook bij liggen. we heeft net een foto van zijn kornie op de Facebook. De boek gezet. Ja schaap? Ik heb mogen is voor Tani. Tani, voor jou. Dat is goed, lieve Judith. Als ik straks met een kaartje bij jou kom. Dan, uh, wanneer mijn kaartje bij jou komt, dan uh, zal ik me eigenlijk een beetje op jou concentreren. Ik heb nu een kaartje mogen trekken voor uh, Danny. En voor jou, lieve Danny, heb ik het kaartje mogen trekken van het Wampiti-hert. Even kijken. Uh, die vraag aan contact. leggen, moet ik ook even opschrijven. Dus als ik het goed begrijp, is dat al eeuwen geleden dat dat gebeurd is. Dat hebben mensen gemeten en waargenomen. Dus als ik het goed begrijp, voelt, voelt uh, is die energie daar nog. Het eerste, en ik weet niet of dat, dat bekend is, maar het eerste wat ik erover doorkrijg is het heel sterk dat ze, de, dat ze geduurd is. Want het lijkt ook net of het niet zo'n zo hoge put was. Ik weet niet of je er foto's van hebt, maar het lijkt of het niet zo'n hoge put was. zie dus hier die zal er nog hangen, dus dan, dat zal wel zijn. Dat klopt, maar ik krijg het gevoel dat ze geduurd, dat het, dat, het, dat het geen ongeluk was. Het was geen ongeval. Zie je wel, jij zegt ook ja, het was geen ongeval, zeiden ze. Nee, het was geen ongeval, ze is geduurd. Jij beaamt het nu? Ja, was geen ongeval, zeiden ze. Ik zie dat Ploink ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Ploink. Ik zie wel, ik krijg ook wel te zien dat daar verschillen, maar ja, dat is al heel lang geleden, want ik zie zeg maar. Uh, een politieagent die, die, uh, die je nu hebt, dat ze, hij zei, die zag het er helemaal anders uit. Zo heel antiek, als een veldwachter, minas, brons nog, nog antieker als van Zwibbertje, nog antieker. Want er waren meerdere mensen zijn daarvoor uh, opgepakt geweest. Ze laat me, me ook de kleren zien zoals ze uit... Die vrouw liep trouwens ook nog op klompen. Ze had een, een, een zwarte jurk aan en daarover een schort met ook zwart, met wit. Ja, een beetje een gemilleerde, zo'n schort eroverheen. En ze had klompen aan. Ik weet niet of jij een foto van haar hoort te zien heeft, maar ik krijg de, de, het gezicht te zien. En dan is het iemand die het haar heel strak naar achteren had. Heel strak naar achteren in een, in een, in een, in een, in een konotje, maar ja, niet een echt konotje je We moeten nou Laten ze me dat nog zien. Maar die vrouw zag er al wel oud uit voor haar tijd. Toen zij, toen zij zo oud was, zag zij al voor haar tijd, zag ze al heel oud uit. En ik krijg de naam... Ik krijg de naam door, ik zie dat blinde ook binnenkomt, en ik krijg de naam door, iets van, of ze heette, ze heette met haar doodname Wilhelmina, Wilhel maar ik krijg iets van Mina door. Lina, Mina, Mina, ik denk Mina of Dina, Dina denk ik. denk dat ze Dina heeft, Dina of Mina. Weet je daar iets van, van die naam? Iets van Dina of Mina. Dina, heet die met een D dientje, of dientje, dientje, of weet je ook niet. Van Dien, Dina, dientje, dientje. Maar ze is in ieder geval niet uh, erin gevallen en ze heeft ook geen zelfdoning gedaan, ze is erin geduurd. Dus het is uiteindelijk moord geweest. Maar haar, haar ziel, haar energie hangt nog steeds uh, daar, want die informatie die ik doorkrijg, die krijg ik niet van haar door, die krijg ik van elders door. Zij kan, want, want, want als zij niet boven in de zwit is, dat zij dan de grond hangt. Is wel een energie, het is wel een energie, Ineke, die veel liefde nodig heeft. En ik denk dat de daarvoor ook, uh, jij het misschien ook ervaart of voelt, maar ze heeft heel veel liefde nodig. Dus ik zou als ik jou was, een keer gewoon, dus daar in die omgeving eens lekker gaan zitten, en is, is gewoon een gesprek met haar gaan. Ja, die, die meditatie kan ik wel doen, want die heb ik toevallig hier beneden liggen. Want die zou ik uh, van de week ook op de cursus hebben, pas op de cursus gedaan. Even kijken hoe ik wel lekker hem beneden heb liggen, want ik heb hem om hem te kopiëren. Even kijken hoor. Dank u wel. zonder geweest ben ik eventjes je meditatie geweest aan maar ik ga nou eerst een kaart trekken en ik had voor Dani had ik de kaart getrokken van het wapiti hert. en dat is de kaart van de uithouding en de kaart van de uithouding die wil tegen jou op dit moment zeggen Dani, je, je moet het rustig aan doen en je moet het doen op je eigen tempo en op tijd rust nemen dus het kan zijn dat jij de laatste tijd te veel, te veel uh, van jezelf gevergd hebt. Natuurlijk vlinder, jij ja, mag ook een vraag stellen natuurlijk. Dus ik hoop dat je dat kunt begrijpen. Dus doordat het wat pietherst op dit moment bij jou is, wordt er je gevraagd om een beetje aan jezelf te denken. En niet meer een op de volk te nemen als dat je aankunt. Ik hoop dat je dat kunt begrijpen. Dus deze kaart was voor Danny. Want dat zegt het van Pitiheft. Als je het van Hert zegt, de kracht van Pitiheft leert je dat je uithoudingsvermogen, dat je uithoudingsvermogen het langste vol blijft. He, dat je uithoudingsvermogen toeneemt, wanneer je je eigen tempo aanhoudt. Kijk, mensen met de kracht van Wapiti Hecht, dus dat als je die kracht, uh, die, kracht goed, goed, die kracht goed verdeelt, dat wil ik eigenlijk Wapiti Hecht tegen jou zeggen, he? Mensen met een kaart van wapiti hert zullen wellicht niet niets als eerste een doel bereiken. Ze zullen het echter wel bereiken, maar zonder opgebrand te zijn. Dus dat is het eindelijk. Dus als je de laatste tijd veel van valk hebt genomen, zou het een goed idee kunnen zijn om eens te kijken hoe je van plan bent, hoe je van plan bent af te maken wat je bent begonnen zonder in het ziekenhuis terecht te komen. Dus? Oké, okay, niet waarom? Wa, uh, voel ik, waarom voel ik mijn vader nooit, Millie? Hij is in oktober 2008 overleden. Dus waarom voel je hem nooit? Daar kom ik straks even op terug. Ik ga nu eerst even met de kerf, daar kom ik straks even op terug, vinden. Waarom dat dat kan zijn. Nu ga ik een kaartje trekken voor Dirk Tech. Dirk, voor jou heb ik de kalkoen getrokken. En de kalkoen is een kaart van weggeven. En deze kaart zegt tegen jou, jij stelt je te veel ten dienste van anderen. Dit mag maar het mag niet te kosten van jezelf gaan. Dus, als je graag iets van mensen over hebt, dan mag, maar het doet het niet zodat het te kosten van jezelf gaat, want dat is niet goed. Ik heb deze kaart vroeger in het verleden, in het verleden heb ik die ook heel vaak voor mezelf moeten trekken. En dan dacht ik, oh ja, dat is waar. En daar heb ik toch van geleerd. Want uiteindelijk deed ik alles te kosten van mezelf. En dat zegt eigenlijk op dit moment, de kalkoen. Kijk, alle echt. Ik zie dat krenten ook binnenkomt. Goedenavond, lieve krenten. Als alle echt spirituele systemen hebben als boodschap, dat je je moet inzetten voor anderen. En dat je daarvoor moet zorgen dat de, mens e de mensen het te eten hebben. Als kalkoen in je kaart is uh, te komen, wordt je een geschenk gegeven. Want voor een groot geschenk af van de leen van de kaarten. Dus je wordt ook wel beloond voor de mooie dingen die je voor iemand doet. Maar je mag het nooit te kosten van jezelf. Onthoud dat goed. Dus ook dat wat kalkoen je tegen, tegen je zegt. Kijk, kalkoen wordt ook geslacht in de winter. He? Nu een kaartje voor tonnag. Tonnag is getrokken en de walvis. Dat is de kaart van de archivaris. En deze kaart zegt, het kan zijn dat je helder horen bent. Omdat jij signaal kunt opvangen. Dus luistert goed. Dus dit wil ik tegen jou zeggen. Uh, Donner. Jij hoort soms, zeg maar, mensen zitten te praten. En dan hoor jij vaak. Tussen de regels door, meer als iemand anders. Dus dat, dat, dat, daar is die kaart ook bij jou op het moment. Zeg wel eens, ik lees door tussen de regels, maar jij hoort tussen de zinnen. Ik weet niet of je je daar zelf al bewust van bent, maar dan zie ik dadelijk op het chat verschijnen, maar. Nee, ik ben toch niet geweest, Kreemte? Ik kom net binnen. Nu heb ik de kaart voor Edwin. Edwin, voor jou heb ik de kaart mogen trekken van de muis. En de kaart van de muis is de kaart van een nauwkeurig onderzoek. En dat wil dat jij in je leven onderzoekend en nauwkeurig te werk moet gaan. En dat kijkt naar jezelf, maar kijkt ook naar anderen. Yes. en dan zal ik even kijken wat er op de knop geschreven staat in het boek daarbij. Nou, de muis is kaart nummer 20. Zeg dus door iets meeren. Als je persoonlijke kracht die van muis is, jouw persoonlijke kracht, jouw persoonlijke kracht, een muis zou zijn, dan ben je misschien een beetje bang voor het leven. Je bent zeker zeer goed georganiseerd. En je hebt voor alles een vakje. Toch wordt er gevraagd om je blikveld meer te verruimen. En probeer je bewust te worden van de grote dans van het leven. En het besef dat er meer plaatsen zijn dan je woonplaats. Dat er een maan is. Het zonnestelsel de melkweg. En het oneindige universum. Spring hoog, kleine vriend. Dus dat is zie dat Guppie ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Guppie. En ook natuurlijk Ingrid, ook welkom. Welkom, lieve Ingrid. Dus dat is de kaart. ...voor jou, uh, Elisabeth. Ja, op die Jordan van der Sloot ga ik straks nog wel eens even over in, want ik denk dat die probeert iedere keer de dans te ontspringen, maar ik hoop dat het hem deze keer niet lukt. Voor Elisabeth heb ik de kaart mogen trekken van de mier. En de mier is een kaart van geduld. En dat wordt dan aan jou gevraagd. in deze, de mier is niet voor niets, bij jou gekomen. En je hebt vertrouwen en geduld. Dit is een kracht die je, steen, die je sterk maakt in alles. Dus de mier is heel ijverig. Maar de mier vraagt ook aan jou, op dit moment, zegt de mier, lieve Elisabeth, heb vertrouwen en geduld. Want dit is een, maak dat je zelf eigen, want dit is een kracht die jou sterk maakt in alles. Is dus geduld, dat wordt, Ja, hij is opgepakt, maar dan hebben we nog, een, uh, hij is nog niet, kaart voor Esmeralda. Esmeralda voor jou de otter. En de otter zegt: De kaart van de vrouwelijke kracht. Verwend het kind in jezelf. Vol liefde en zachtheid, aanvaar je leven. Zal Esmeralda aan jou wordt gevraagd: Verwend het kind in jezelf. Ik ben niet hard voor jezelf, voor liefde en zachtheid en aanvaard je leven. Misschien als je als kind iets te kort geschoten hebt, dan probeer nu het kind in jezelf te koesteren. En laat ook het kind... Kunnen we voor jou de kaart mogen trekken van de bever... En de bever is een kaart van de bouwer. En die wordt, zegt nu op dit moment, ik zie dat Bo ook binnenkomt, Goedenavond, lieve Bo. En die zegt tegen jou, bouw aan jezelf. Aan je relaties, je bent je eigen schepping. Dus, al wat je doet, om het beste uit jezelf te halen. Dat is de kaart. Voor jou. Ja, Judith, jouw kaartje is nog niet geweest. Nieuwe kaart voor Ingrid. Ingrid, voor jou hebben we de kaart mogen trekken van de slang. En de slang, dat wil zeggen dat jij in een transmutatie zit. Er is op dit moment met jou een verandering aan de gang. Want jij maakt veranderingen door. En je moet vele slangen beter ervaren. Die veranderingen die bij jou plaats gaan vinden, die gaan niet zonder slag of stoot. En er, en er gaan ook pijn in je Maar, die wordt er, komt er wel veel rijker uit. Dus daarom gebeuren er nou heel veel dingen op dit moment in jouw leven, omdat er een verandering plaatsvindt en dat je daar veel sterker uit gaat komen. Maar het gaat ook vaak met pijn. Gaan stemmen. Hij is vandaag het ziekenhuis opgenomen. Een nieuwe kaartje voor Chaco. Chaco. Voor jou hebben we de kaart mogen trekken van de spin. Ja, Eger, die was nog net op tijd, hè? Was net op tijd met de kaart. En voor jou, Tjakko, hebben we de kaart mogen trekken van de spin. En dat is de kaart van het weven. En de kaart zegt, lieve Tjakko, schep je eigen schepping. Je leert hiervan. Dat alles komt en uitkomt. Je merkt gewoon op een bepaalde manier, door jij het op jouw manier doet, dat de dingen dan ook zo komen zoals jij wil dat, dat ze komen. En dat het, daarvoor is pin op dit moment bij jou. Want die weet ook zijn eigen net. Hè? Heel mooi doen dus ze dat trouwens, hè. Traad voor draad. Zou ik kan zeggen, het zo toepasselijk, ja, ik trek die, ik trek die kaart ook niet voor niks, hè? Voor, de kaart die ik nu heb mogen trekken is voor Jochem. Jochem, voor jou mocht het de kaart trekken van de wolf. En dat is de kaart van de bedrieger. En dan vraagt deze kaart aan jou, Jochem, ben je wel altijd eerlijk tegen jezelf? Misleid jezelf niet, wordt er aan jou gevraagd. Bent eerlijk. Kijk, daar krijg ik natuurlijk van jou weer, ik begrijp het niet, maar wat is, wat wil deze kaart zeggen? Er zijn wel eens dingen om jou heen die gebeuren, waar jij het niet mee eens bent. En toch laat je het gebeuren. En dan zegt zo'n kaart, ben jij wel altijd eerlijk tegen jezelf? Misleid jij jezelf niet door dat je toch met dingen meegaat die je eigenlijk niet wil? En dan zegt deze prairie tegen jou: Jochem, Jochem, blijf altijd, bent altijd eerlijk. En ik zeg altijd: een leugen om best veel kan je kwaad, maar bent nooit, ligt nooit tegen jezelf. Nieuwe kaart voor Krinten. Grunten, voor jou heb ik de wezel mogen trekken. En de wezel zegt tegen jou, kaart van de heimelijkheid. En deze kaart wil tegen jou zeggen, als het op de ene manier niet lukt, gaat dan eens op een andere benadering over, om je doel te bereiken. Want dit maakt de tegenpartij onzeker. Dus, Het putten zijn uit een ander vaatje. Als je soms denkt: ik, ik, ik, ik kom door iemand, door iemand niet doorheen, of ik kan iemand niet bereiken, probeer ze dan eens op een andere manier te benaderen. Dan heeft de ander er geen erg in en kom je wel zo op die manier bij hun binnen. Ik denk wel dat deze kaart zal iets te zeggen hebben, en je zou het zelf wel begrijpen. Als ik daar de hele rit heb gehad, dan pak ik nog een kaart voor Ina en Jacqueline. Voor Minke hebben we de kaart mogen trekken van de Kikker. En de Kikker, Minke, is de kaart van de. van de. Had ik. de kaart van de zuivering. En deze kaart wil tegen jou zeggen, lieve. Schuivere je van energieën die je ziek maken. Deze kaart is de kracht van de inleiding. Dus, als er mensen om je heen zijn waar jij je niet prettig bij voelt, waar jij het gevoel, het gevoel van hebt dat ze je opvreten of uh, dat, dat, dat, dat, dat je doodmoe wordt, Ga van die mensen neem afstand van die mensen. Want dat hoort ook bij je persoonlijke inleiding. Doe dat, ja? Dus de kaart van de zuivering. Nu kaart voor Tom. ...voor jou heb ik hetzelfde kaartje mogen trekken... ...ik zie dat Anita en Gunther ook binnengekomen zijn... Goedenavond lieve mensen... ...welkom, welkom... ...voor jou heb ik hetzelfde kaart mogen trekken... Uh, ...Tom, als voor uh, Danny... ...en dat is de kaart van het wapiti ...dus ook aan jou wordt gevraagd, lieve Tom... ...dat jij het op je eigen tempo moet doen... ...dan zul je het langste volhouden... ...en je niet op moet laten zwepen... En, en gek moet laten maken door de, de anderen. Doet het op je eigen tempo, dan zul jij jezelf het prettig blijven voelen. Want dat is wat, wat Pietje Hert op dit moment jouw mede wil Nu heb ik de kaart voor... Monique, oh ja, Monique die, uh, die was vorige week uh, in de. Maar ze is vorige week wel in de uh, dingen geweest. Voor jou lieve vlinder heb ik het kaartje mogen trekken van de colibri. En de colibri zegt de kaart van de vreugde. Nou, Monique is vorige week wel in de uitzending geweest, dacht ik. Toen was het allemaal goed, zei ze. En dat is de kaart van de vreugde, vlinder. Je houdt van het leven. Jij hoort muziek die anderen niet horen. En blijf bij jezelf. Dus lieve vlinder, jij hoort muziek die anderen niet horen. Daar ben je heel erg goed op afgestemd. En blijf dat ook zo doen. Want je houdt van het leven en je hoort muziek die anderen niet horen. En blijf blij en in jezelf. Dus blijf blij en in jezelf. Ik zie dat Adrie ook binnengekomen gekomen is. Goedenavond, lieve Adrie. Hij is vandaag niet in Frankrijk blijven hangen. Nou, even kijken wie ik de allemaal nog hebt. Nu heb ik een kaart voor Judith. Judith, hier komt jouw kaartje. Jij krijgt de kaart van de raad. Voor jou, uh, Judith, komt nu het kaartje. En dat is de kaart. Van de magie. Spiritualiteit, lieve Judith, is een deel van jou. Geniet ervan en draag het ook over. Je bent altijd met je engelen bezig en ook spiritualiteit hoort er, het bij jou. Maar, dat is een deel van jou. Je moet er zelf van genieten, van die spiritualiteit, en je moet. Proberen over te dragen aan anderen. Op een rustige manier. Nee, Plonk, jij kent het verhaal nog niet. Het allereerste jaar, toen ik duivel had, toen had ik ze een naam gegeven. En een had ik naar A3 genoemd. Dat was A3. En een had ik naar Guus genoemd. Maar wat is dan met die A3? Die heb ik toen in Frankrijk was hier nooit meer teruggekomen. En Guus die heb ik in moeten laten slapen, want die was. Uh, want die was. Uh, want die was. Uh, die was ziek en misselijk, zwak en misselijk. Die was zwak en misselijk. Die heb ik uh, moeten in. Die heb ik de kop aan moeten trekken. Die hebben we de kop aan moeten trekken. Guus. Heb ik u zijn kop moeten trekken. Want die was een zwakke Oh! S is er ook. goeiedag lieve de S. Dank, dankzeg iedere keer. Iedere keer die zouden Jaco. Ik had dat week toevallig nog eh, iemand die had mijn website gevonden. En die had mij een mailtje gestuurd die was twaalf jaar geleden bij mij geweest. En die zei, ik heb met bandjes nog, vroeger nam ik het altijd op als mensen bij me kwamen, hè. En als ik heb de bandjes voor de week nog eens altijd afluisteren geweest. En jouw schateren lach, als ik die dan hoor, hè, daar geniet ik gewoon van. Nou heeft hij me vanmiddag gebeld. <lacht> vanmiddag gebeld. <lacht> ja, <lacht> en kok, kokiloze, ja. <lacht> Goed, hè? Ja. Daarom is je niet op de chat, zeg. Krupp. Krupp zegt, daarom is je niet op de chat. Omdat hij zieke misselijk is en zijn kop er aan getrokken is. Oh, wat een slecht mens ben ik toch. Hè? Ik zie dat Gunther er ook is en al die daar ook. Ik krijg daar natuurlijk ook nog een kaartje. Maar ik geef ze hier er nog onder naar... Eh, wie daar onder nog was. Maar jullie het hebben gehad. Nou, dan ga ik weer terug naar boven. Dan komt de eerste die ik tegenkom, is natuurlijk Gunter. Gunter, ik ga eerst voor jou een kaartje trekken. Oh, nee, is Poink. Eerst ga ik naar Poink. Je kan wel zien, hè? Die ja. duimen welkste. Waar uh, zal Was allemaal op? Ik ze trekken zo je kop erop. Nou, vandaag uh, is het een, uh, een echt uh, zware vlucht geweest hoor. Ze zijn vanmorgen om 7 uur gelost en het was 349 kilometer in, in, in Mantus de la Jolie. En die, uh, Mantus de Jolie. En uh, de melkers die bij ons hadden heel uh, goede prijzen, die hadden er nog maar 2 thuis vandaag van de 8. Ik heb er nu op dit moment 4 thuis van de 5. Bij mij moet er nog één komen Maar de meesten hadden vanmiddag om vier uur of om drie uur, hadden ze allemaal nog maar een paar thuis. Van de, van, de, ja, van, van hun duiven. Eén had er maar twee thuis, de ander had er maar drie thuis. Ja, jij krijgt dadelijk een eerst mama zeggen. Nee, eerst mama zeggen. Nee, mama zeggen. Ma mama. Ja, mama. Ja, goed zo. Eerst mama zeggen. Wat de mensen horen, jij ja, mama kan zeggen. Ja, goed zo. Ja, mama. Goed zo. Je hebt mama gezegd, dan krijg je het vleesje. Goed zo. Ja. Dit is mama gezegd. Dus mijn kat zegt mama. <laughs> dus had ik mooi gezegd dat die kat, had je het gehoord dat die mama zei? Dat zeg ze dan, hè, lieve hè? Mama, mama, mama. Goed hè? Nou. De kat van de buur kan ook mama een hallo zeggen, zegt vrienden. Ja, leuk hè. Dus, nu een kaart voor, had ik nou al een kaart voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor, voor, voor, voor, um, voor, kaart die ik getrokken uh, had. Nu voor, vloeik uh, hè, of is die alweer weg. Even kijken hoor. Ploing, ja. Of had ik die al getrokken? Nou, voor jou, lieve Ploing, heb ik dezelfde kaart mogen trekken als voor Judith, en dat is de kaart van de kraai. Nee, voor Judith heb ik een andere kaart moeten trekken. Voor jou heb ik de kaart mogen trekken van de wet. De kaart van de wet. Je bent de bewaker van de heilige wet. Ben je daar steeds van bewust. En dat is ook zo. Ik denk dat jij ook wel ik denk dat jij dat ook wel weet. Jij bent best wel iemand die uh, op een liefdevolle manier met mensen omgaat. En dan ben je uiteindelijk de bewaker van de Heilige Wet. En ben je daar ook steeds bewust van? Dat je dat ook uit moet blijven draaien. Ja? Dus dat is jouw kaart. De kaart van de kraai. Nu de kaart, wat heb ik even. met die heb ik al gehad. Krimpte nog een nu ga ik naar Gunther. Goedenavond, lieve Frank en Charles. welkom. Voor jou, lieve Gunther, heb ik de kaart mogen trekken van de vlinder. En de vlinder is een kaart van de gedaanteverwisseling. van En onthoud één ding goed, uh, Gunther, deze kaart is niet meer op dit moment bij jou. Er is een, gaat is op dit moment een heel verandering bij jou plaatsvinden. Want je verandert steeds. Van eind naar larven en ze zal je uitgroeien tot een mooi vlinder, tot, tot een mooi mens. Maar, dat moet, daar moet je constant veranderingen voorkomen, Dan zie ik als ze zegt, hallo lieve Nelly, dus met andere woorden, vergeet me niet, <laughs> vergeet me niet. Oh. Nu kaartje voor S. S. Voor jou, lieve S, heb ik het kaartje mogen trekken van de DAS. En de DAS is de kaart van de agressiviteit. Agressiviteit. Ben wat feller op wat jij wil bereiken. En ga wat meer op je doel af. Dus, als jij iets wil gaan bereiken in je leven, ga er gewoon wat fel had in. En zeg, zo wil ik het en niet anders. En gaat ook wat meer gericht op je doel af. Ja? Wel lekker een bietje blijven poelen, ik. Oh ja. Mijn hele hoop is gevestigd op mijn jonge duivenpoelen. Nu een kaartje voor Frank. En Frank, voor jou heb je de kaart mogen trekken van de uil. En dat is de kaart van de misleiding. Want de uil, die heeft de kracht van de tovenaars en heksen. En wat wordt er nu aan jou gevraagd? Je weet ook een uil houdt alles in de gaten. Doe net op dat hij slaapt, maar dan gaat er niks. En dan wordt ook aan jou gevraagd, uh, Frank, opschrijven. Vergeer de situaties om je heen, dan zal je heel veel werk op waar je op bent, doen maar. En nu een kaartje voor Tjaar. Maar tjaar, voor jou heb ik de kaart mogen trekken van de vleermuis. En dat is de kaart van de wedergeboorte. En er wordt gevraagd aan jou, lieve Tjaar, je moet je oude gewoontes opgeven, omdat ze niet meer passen in je nieuwe leven. Dus er hebben we ook bij jou veranderingen plaatsgevonden. je groeit in jezelf, maar er zijn bepaalde oude gewoontes, die moet je gewoon loslaten, want die passen niet meer bij die nieuwe ik die je bent. Ja? Nieuwe kaartje voor onze lieve Bo. Voor jou, lieve Bo, hebben we de kaart mogen trekken van de dolfijn. En de dolfijn is de kaart van de mama. Luister naar wat je verteld wordt, lieve Bo. Het zijn boodschappen die je laten groeien. Dus alle dingen die jij te horen krijgt. Of mensen wel of niet goed bedoelde haat, Luister naar alles wat, wat op je weg komt. Want dan alles wat op je weg komt. Kun jij van groeien. Kun je van leren. Leren wat hoe het niet moet. En leren hoe het, je het beter kan doen. Dus luister naar alles wat op je weg komt. Komt niet voor niets op je weg. En nu een kaartje voor Anita. Nou, voor jou heb ik dezelfde kaart mogen trekken, Anita, als voor Esmeralda. Nou, dit is de kaart van de vrouwelijke kracht. En die wordt vraagt ook aan jou, lieve Anita. Verwend het kind in jezelf. Vol liefde en zaak. Aanvaard je leven. Aanvaard op dit moment het leven zoals het komt. Ja? Nu een kaart voor Adrie. Komt die aan hoor. De kaart van de havik. De Adrie heb ik op het moment de kaart mogen trekken van de havik. En de havik is een kaart van de boodschapper. En die havik, daar ga ik eens even het boekje bij halen. Want het is een kaart van de boodschapper. En wat zegt die havik tegen jou? Dat was een boodschap. De Indianen geloofden dat een havik, dat was een boodschap. Die bracht alle nieuws wat er was, kwam die vertellen. En wanneer ze de havik zagen, dan kon er oftewel gevaar brengen. Maar dan kon er ook uh, gebeuren zijn dat er een kind uh, geboren moest worden. Dus het is altijd de roep van de havik, is altijd uh, ervoor te zorgen dat je wakker moet blijven wakker moet blijven voor hetgeen wat op je weg gaat komen. Dus als Havik voor jou, Adrien boven je kaart een rondje heeft gevlogen en erin is geland, die je bewust te worden van de tekenen in je leven. Neem deze tekenen waar en aanvaard hen. Havik zou je kunnen leren dat je met beide handen in toekomstige gelegenheid moet aangrijpen. Dus er gaat binnenkort iets nieuws komen op jouw weg en dan vraagt, zegt Havik dat je dit met beide handen moet aangrijpen. En Havik zegt ook je moet je leven is vanuit een hoge bovenaf boven eens bekijken. En vanuit een hogere uh, uh, perspectief. En dan kun jij misschien vanaf die positie uh, in uh, toevalligheden gaan onderscheiden die jou afhouden van de vrijheid om te vliegen. Dus gaan de, de boodschap dus zegt de haken dat jij op dit moment een boodschap gaat krijgen en die met beide handen aan moet. Ja? Nou, eens even kijken wie ze toen net niet binnenkwam. Ik geloof niemand meer. Oh ja, Laris. Dan een kaartje voor onze Laris. Voor jou, lieve Laris, heb ik de kaart mogen trekken van het paard. En het paard dat is een kaart van de kracht. Meedogen, zorg. Onderwijs, liefde en bereidheid anderen te laten delen in je gaven, is kracht. Dat is mooi, hè? Dat is jouw spirituele gaven, Daar laat je anderen in meegenieten. En dat is de kracht en dat is wat paard ook zegt. Jij hebt de kracht om andere mensen te laten delen in en met liefde vol en bereidheid om anderen te laten delen, ook in je gaven. Dat is jouw kracht. Ik zie dat Shobian ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Shobian. Dan nou ga ik eerst de kaart trekken voor Ina. Ina, voor jou heb je de kaart mogen trekken van de buffel. En dat is de kaart van gebed en overvloed. Ga in gebed en vraag vergeving voor hen die jou pijn doen. Dus als jij pijn gedaan wordt aan mensen, of je vindt dat mensen niet op een, op een, op een goede manier met je omgaan, bid dan voor die mensen. En dan zul je merken, want dat is het teken, een kaart van kracht. Ja? een nu een kaart voor Jacqueline. Voor jou had ik toch al een kaartje getrokken, Guppie? Ik had voor jou al een kaart getrokken hoor. Ik had voor jou al een kaart getrokken. Ik weet nog goed. Even kijken welke dat het was. Voor jou lieve Shobian. Heb ik de kaart mogen trekken van het gordeldier. En het gordeldier. Die heb ik voor mezelf ook vaak getrokken. En het was juist op die momenten dat ik het gordel dier trok, Altijd op het moment dat ik me weer op af weer terugging ging en me ging achter die muur ging verschuiven. En bij jou zeg is de kaart van de grenzen. En er wordt aan, aan je gevraagd, Lieve Jobeam, laat het goede tot je toe, maar vormt een schild voor het negatieve. En ik denk dat jij dat al aan het doen bent. Ik denk dat jij al aan het doen bent je af te sluiten. Misschien ben je weer op een of andere manier gekwetst door iemand, of wat dan ook. Maar het kan zijn, en dan sluit je je weer af. En je weet hier dus zo weer, als je je afsluit voor de mooie dingen, voor de, voor de pijnlijke dingen, sluit je je ook af voor de mooie dingen. Deze kaart heb ik voor mezelf ook heel vaak gepakt. En dan dacht ik, oh ja, ik ben weer mijn eigen terug terugtrekken. Ik moet weer... ...opkomen. Nieuwe kaart voor burg. burger. De burger had ik wel gehad. Voor jou, lieve burger, heb je de kaart mogen trekken van de antilopen. En de antiloop is een kaart van de actie. En dat is de kaart van de actie. Ja, klopt, zegt Jovian. Ja, ik krijg dat ook dat gevoel door, lieve Het Dus de kaart van burger is de kaart van de actie. Wanneer je vastzit in een situatie, lieve burger, neem dan een besluit en spring eruit. Ja? Dus, wanneer je vastzit in een situatie... He, er kan iets zijn gebeurd maar je vast zit weer even het gevoel dat je in een rondje draait. van neem dan een besluit SP en speel aan. Nu ga ik een kaart trekken voor Jacqueline. Jacqueline, heb ik een kaart mogen trekken van de Vos. En dat is een kaart. Nee, dit is de kaart die ik nu getrokken heb, is voor Jacqueline. De kaart van de camouflage. Ik zei in eerste instantie dat ik een kaart zou trekken voor Jacqueline, maar toen kwam ik erachter dat ik... Gehad hebben, heb ik eerst burger genomen, omdat ik naar beneden. Dus deze kaart is. Voor... Jacqueline is een kaart van de camouflage en dan kan je alles goed observeren. Dus Jacqueline, voor jou wordt gevraagd op dit moment om, als jij achter, achter bepaalde situaties wil komen, dat je de boeren goed moet observeren. Want nou, dat zegt Vos. Je weet, Vos. Die loopt in het bos, verschaalt zich, houdt alles in de gaten, komt weer tevoorschijn als er geen gevaar meer is. En dat wordt uiteindelijk ook van jou gevraagd, Jacqueline. Dan moet ik eens even kijken welke kaart dat ik had getrokken voor... voor um, misschien nog wel, Rupke, welke kaart ik voor jou getrokken heb. De kalkoen was voor dingen. De slang, die was voor. De vleermuis was voor het jacht. En dat ik jou nog niet gehad heb. Dat was ik zo, ik kan me eigenlijk niet meer herinneren. Ja, deze was voor jou. Dat was de kaart van de bouwer. En die kaart was voor jou de kaart van de bever. Het was dezelfde kaart die ik ook heb mogen trekken voor Daan, voor Danny. En dat was de kaart van de bouwer. Bouw aan jezelf, bouw aan je relaties, en je ben, want je bent je eigen schepping. Dat was de kaart die ik voor uh, Guppy heb getrokken. Dat was dezelfde kaart als voor Dan. Kun je je eigenlijk nog herinneren? Ik heb voor mij eigen de links getrokken. En dat is de kaart van de geheimen. En deze kaart zegt, al wat je mag zien en doorkrijgt, is jouw eigen geheim. En dan wordt aan mij gevraagd, blijf terughoudend. Dus, misschien ben ik de laatste tijd nu wel te zichtvrij. En te, te open weer. Dus ik word nu al mij weer gevraagd om, Het is wel een mooie kaart en grup. Voor en voor blinden had ik de kaart getrokken, de kaart van de vreugde, van de kolibrie, Je houdt van het leven, je hoort muziek die anderen niet horen, blijf blij in jezelf. Ik denk dat ik niemand vergeten ben, hè? dat zou ik vervelend vinden. Dan ga ik eens even terug op de vraag die vlinder mij gesteld had. Ik had de vraag gesteld, waarom mijn vader in 2008 geloof ik overleden en waarom voel ik hem of ervaar ik hem? Had. Het kan zijn dat hij er wel is, maar dat jij het niet voelt. Want het kan, ze kunnen vaak op een bepaalde manier bij ons doorkomen, Daar komen ze wel door. Maar wij voelden het niet zo. Want het is vaak, wat verwachten wij er? Wat verwachten wij uiteindelijk van het, uh, van het zien of het ervaren van een overleving? Er kwam dus een meisje bij mij en dat meisje dat was... Ik kwam ook bij mij en zei ze, ik hoor, mijn opa, die had beloofd, als die, toen hij nog leefde, als hij was overleden, dat hij dan altijd naar mij toe zou komen en, en mij zou te merken dat ik er ben. Toen kreeg ik van die opa door dat hij altijd zong voor haar. Muziek. Dat hij muziek wint. Toen zei ik, jouw opa, die zegt dat hij altijd voor jou zingt. Dus hoor jij dan nooit, Er speelt muziek voor jou, hoor jij dat dan nooit? Toen zegt ze, ja dat hoor ik wel, want ik had met mijn opa, deed ik altijd, wij speelden samen muziek, dat wist ze natuurlijk niet, maar die opa die zei tegen mij, ik speel al muziek voor haar en dan zing ik op, en die muziek die moet zij horen. Dus toen zei ik van, zei ze, ja ik deel altijd wel met mijn opa muziek spelen, want speel speelden allemaal een instrument. En die anderen samen muziek spelen. Ik zie dan, af en toe, ik zie, dan zit hij zomaar stil, dan hoor je in één keer muziek in je oren komen. Ja, zegt ze, dat klopt, dat hoor ik wel. Ik zie, nou, en, en dat is uiteindelijk jouw opa, die jou op deze manier duidelijk maakt. Want muziek betekende voor jullie allebei heel veel. Dus daar laat hij via muziek aan jou merken dat hij er is. En toen begreep ze het. En zo kan het bij jouw vader ook zijn. Het kan zijn dat jouw vader, op een bepaalde manier, wat voor jullie vertrouwd was, in die dingen zich laat voelen aan jou. En dat het dan, en dat het daarvoor, nou, de band tussen mijn vader en ik was geniet, zegt ze. Dus, je had het gevoel dat er geen liefde was tussen jou en je vader. En is het daarvoor dat jij denkt dat hij daarom niet zich aan jou laat voelen, dat dat de reden is? De mening van mijn naam, lieve vlinder, dat ze in de andere sferen ook al hebben wij hier ruzies en is hier onbegrip naar elkaar toe in het leven zelf, want dat is dan een aardse gebeuren. Als mensen in de sferen zijn, zien ze hun eigen tekortkomingen en zien ze ook dat, dat wat ze fouten. Oh, jij denkt dat, zie je wel? En dan zien ze de eigen tekortkomingen. Dus je moet nooit denken dat ze dan nog zelfs denken als hier. Dat is gewoon niet. Dus het zit in jouw gedachten. En omdat je je vader nooit meer hoort, of niet ziet, of niet voelt, of niet ervaart, ben je bang dat hij niet van je hield. En dat laat, laat maar gewoon los op dit moment. Laat het maar gewoon los. Ha. Laat staan dat je vader, laat, laat staan, lieve vrienden, dat je vader ooit heeft gezegd, ik had allemaal graag zoon gewild. Het gevoel dat ik er niet mocht zijn, hij wil alleen maar zoon. Als hij dat ooit aan jou heeft geuit, vergeet dan niet dat die boven in de sferen heel veel verdriet over die woorden heeft. Of over dat gevoel wat u bij jou heeft, heeft losgemaakt. Want nu, boven in die sferen, ziet hij wat hij daarmee jouw pijn heeft gedaan. En nu kan het zijn, dat zo'n vader nu niet durft te komen naar jou, omdat hij jou heeft gezien toen hij boven was, hoe pijn dat het jou. Dat zal hij in het leven zelf niet zo ervaren hebben. Of je zal het hem niet duidelijk kunnen gemaakt hebben. En hij heeft nu gezien. Dat hij in de sfeer. Uh, Ingezien. En naar durft niet te komen. En zoals ik het gevoel. Van jouw vader oppak. Zoals ik het gevoel. Van jouw vader oppak. Is hij een. persoon, die niet graag, uh, die niet iemand is van, die denkt bij zichzelf, dan had ik het toen maar beter moeten doen. Het is nu de laf, zou nou een laf zijn van om nu wel naar beneden te gaan en uh, erbij te zijn. Maar ik heb het gevoel wanneer jij gewoon in gedachten tegen je vader kan zeggen, nou pa, als jij of pap, als jij dit in jouw gevoel fout heb gedaan naar nou, mij nee, het heeft mij wel heel veel pijn gedaan maar dan kan ik daar heb ik daar vrede mee ik zou het toch leuk vinden als je een keer bij me kwam want dan zou ik het gevoel dan zou me blij maken dan zul je merken dat je hem gaat ervaren maar. zo mag ik het tegen je zeggen Zeg maar. Ga maar in gedachten naar je vader toe. En ga maar als gewoon in gedachten in gesprek met hem aan. Ja, maar kijk, je vader zegt, als, als we die vriendinnen van mijn moeder waren, dan zeiden ze al die wijven. Maar dat zeggen de meeste mannen. Al die wijven, al die bij elkaar zitten, nou dan gaan we maar weg. Dat zijn vaak, dat zijn vaak van, dat was gewoon, dat was jouw vader die uiten zich op die manier. Nee, dat is geen negatief beeld van vrouwen. Dat zie je verkeerd, eh, vrienden. Want zij is geen negatief beeld van vrouwen. Dat is, hij wil zijn eigen stoer voordoen zat dat hij was. Mannen, er zijn heel veel mannen, die willen altijd heel negatief over vrouwen, omdat ze. omdat ze dan denken uh, dat ze dan stoer overkomen. Maar ze weten uh, nog niet eens dat ze zich daar juist door belachelijk maken. Als ze dat in zouden zien, dan zouden ze vanaf vandaag wel nou wat anders met vrouwen doen, ja. of over vrouwen praten. Weet ik, zo mooi, weet ik, ik zit naar de chat te lezen, hè, lieve vlinder. En dan ga ik dus niet als medium nu daar antwoord op geven. Maar dan ga ik nu dus gewoon als mens, gewoon als Nelly, met ook met de en nee, met, met, met, met mijn eigen frustraties en mijn fouten. Ga ik daar eens even op in. Mijn vader, dat was ook geen lekkertje. Maar ik heb ook totaal geen behoefte om met mijn vader contact te hebben. En als ik dit nou zo lees... Als je dat zo leest, dat je vader zo was, dan snap ik niet dat jij nog behoefte aan hebt dat je nog contact met hem hebt. En dan moet je zeggen, dat blij ik van hem af ben. Dat hij daar boven is, dan kan die ellende niet meer voor. Kijk, zo was mijn vader ook. Wij moesten met z'n allemaal in een klein keukentje gaan zitten. En hij zat helemaal alleen in de kamer met de televisie, want hij mocht ook niks zeggen. Maar daar heb ik ook geen behoefte aan om met die man nog contact te hebben. Vanaf de andere sfeer. Maar... Ik heb het probleem, hij is in mijn kleinzoon gereïncrineerd en dan moet ik hem regelmatig moet ik hem goed aanstrengen en dat uh, lukt vrij aardig, Laat ik maar even laten zien dat ik het niet meer pik van hem. Ja, mensen houden altijd van ons maar op hun eigen manier, op hun eigen manier. Maar neem één van van na, lieve Esmeralda. Jouw vader heeft niet, of lieve vlinder, jouw vader heeft niet van jou gehouden, lieve vlinder, op de manier zoals jij zou willen dat hij van jou hield. Hij hield van jou op zijn manier. Maar dat was niet jouw manier. Want jij wilde dat hij op een andere liefde En zachter met je omgegaan. En dat was, maar dat was jouw vader niet. Jouw vader was wie hij was. En het is daarvoor dat hij gehouden heeft van jou op zijn manier. En daar moet je vrede mee hebben. En, en daar je troost in vinden. Maar hij heeft niet van jou gehouden op jouw manier. En dat heeft jou pijn gedaan. Dat was de pijn. En dit is misschien meteen een goede leer. Voor heel veel mensen die hier zitten, die vaak het gevoel hebben dat anderen, uh, dat anderen uh, niet op een goede manier van hun houden. Weet. En dan zeg, dan zeg je dan wel eens tegen zo iemand, je houdt niet van me. En dan, dan zegt zo iemand, jij betekent alles voor me. Maar dat betekent dan dat die persoon niet houdt van jou op de manier zoals jij vindt dat er van jou gehouden moet worden. Dus je voelt die dan tekort komen bij die persoon. En die persoon kan misschien wel alles geven wat hij in zich heeft. Dus altijd rekening houden dat het gevoelsniveau bepaalde uh, dingen, dat is een radio, dat je bepaalde golflengtes En als jij in een, een trilling zit van hoog, en jij hebt hoge trillingen nodig om volmaakt het gevoel te hebben dat er van jou gehouden wordt en iemand anders zit in een lager trillingsniveau en die geeft dan al het geluid wat hij in zich heeft aan jou, maar die kan toch niet bij jou komen dan geeft zo iemand van zijn gevoel al zijn liefde of zij of hij en jij zal je altijd het gevoel hebben dat je tekort gedaan wordt zo werkt dat nou helemaal en als we daar rekening mee houden dan zullen we het altijd een stuk makkelijker krijgen. Dus heb daar, heb, probeer daar vrede niet te krijgen. Nou, ik moet met je vader, ik heb nu geen contact met, uh, nu echt contact gelegd met hem. Dus. Maar jij bent een gevoelig persoon, lieve vlinder. Jij hebt gewoon liefde, warmte en genegenheid nodig. En die heeft hij jou niet op die manier gegeven zoals jij wilde dat hij die gaf. Maar dat wil niet zo zeggen dat hij jou gehaat heeft of jou niet wilde. Want dat krijg ik niet door dat het zo is. Zie dat Ingrid ook weer terug is? Want die was er al geweest, geloof ik. Daar ben ik wat desperaten zei, daar ben ik van overtuigd. Wanneer mensen wisten, wanneer mensen beseften dat ze er ons pijn mee doen, dan doen ze het niet meer. Ja, volgende week, nee, volgende week is nog geen vaderdag. Het is pas. Uh, de derde zondag van juni is pas vaderdag. Dus het is vandaag, morgen is het de vijfde, de zesde. Dus het is de dertiende, dat is de twintigste. De twintigste is het pas uh, vaderdag. Dus de negentiende, dan uh, zal ik uh, proberen met de vaders contact te leggen. Ja, dat weet, dat weet Donner. Donner weet hoe je dat, dat, dat, dat moet. Dus volgende week de zaterdag ben jij jaren dan, Blinder? En ben jij zaterdag jaren? Ja. Dus zaterdag de 12 is Blinder jaren. Nou, ik zou vanavond eigenlijk nog de, de meditatie hebben willen doen uh, om zielen naar het licht te brengen. Nou, dat komt er niet meer van. Dat doe ik een maandag dus dan houden jullie van me te goed. Nou, in de veertiende is Wilhard heel hardjarig. Lieve plonk, dat moet je in het begin begin van de uitzending vragen, want ik moet me daarop concentreren. Ik kan me niet van het ene seconde naar de andere seconde overschakelen. Dan moet ik weer, weer in trance en weer naar boven, om te kijken of ik daar contact mee kan krijgen. Dus als ik nou iets zou zeggen, zou, zou ik zomaar iets zeggen. En ik wil wel, als ik... Als ik... Uh, dus op maandag, op, ook tijdens mijn uitzending, dan ben ik gewoon aan het uitzenden. Hè? Dan is het jarig. Nee, maar dan zou ik zomaar iets zeggen. Dus ik wil wel, als jouw vader iets te zeggen heeft, daar even op mijn manier even contact mee leggen. Ik hoop dat je dat begrijpt. Ik kan natuurlijk ook zeggen, van jou, oh, hij heeft ook wel een boodschap voor je. Hij zegt dat het allemaal goed gaat. En dat ik het allemaal goed doe, want dat werkt zo niet. Zo werkt dat niet hè, bij mij. Dan moet ik echt contact leggen. En dan, dan doe je dat ook met, met liefde en plezier. Ja, wel. Als je van tevoren naar me mail, dan kan ik me daarop op concentreren. Ik moet naar donderdag ook nog steeds antwoord geven. Over zijn, over zijn familie. Ik, zeg, ik heb van de week zo ontzettend druk gehad. Ja. Bij eh, donderdag kom ik er nog wel op terug, maar die weet dat. Ik heb hem in het verleden wel meer. Nou, lieve Krenten, ook door Ina en Jacqueline groeten van ons. En het is wel leuk dat je toch nog even met het mooie weer bij ons wilde zijn. Het is daar nog een minuut of vijf. Ik denk dat Adrie dadelijk weer wel, uh, weer wel gaat uh, in de kroeg, in de kroeg inderdaad. Ik zag maar dat het bier koud staat en de fris dranken en de wijn. Want dan zal het wel afgedronken worden vanavond. Ik ben in ieder geval uh, maandag en ben ik er weer voor jullie natuurlijk. Morgen. Is het plekker zondag, geniet van de zondag. Jongens ons het zaterdag als een hectische dag, met de duiven en zo allemaal. Ik ga dadelijk weer mijn jonge duifjes opsluiten. De kleppen dicht doen en dan de andere klep openzetten, want er moet nog een duif komen vanavond. Misschien morgen vroeg. Want er zijn heel veel duiven kwijtgeraakt vandaag. En dat is natuurlijk niet leuk. Ik heb in ieder geval weer genoten, ik ben een beetje aan het slapen, ik ben een beetje aan het gapen. Ik heb in ieder geval, mijn aderen zitten er al klaar voor. Ik heb in ieder geval weer genoten vanavond om weer even bij jullie te kunnen zijn. Ik zal, nou, als ik het over een ijsje heb, ik zal Daken Wilfred eens om een, uh, om een soft ijsje sturen. Ik vind het zo lekker, hè, die soft ijsjes, hè? Vrindervulgenhuisjes. Ik ga nog even buiten wat opruimen, want die jonge lui zit erboven. boven. Ik, ik heb nog een stress daar staan, even opruimen. Maar ik denk niet dat het gaat regenen vannacht, hè? Dat is niet te hopen. Maar ja, dan zijn ze maar nat, het zijn van die van de echte veldbeetjes zijn het. Een jaar geleden eens een keer gekocht. En vandaag is het van de zon afgehaald. Vrienden zeggen, soms. Er zitten vaak bacteriën in. Een grubje zegt. Doei, doe, dag lieve Gup, Dan kan de viskom weer uh, tot de maandag weer opzij gezet worden. Nou, Gupje die gaat ook lekker slapen. Dat is wel fijn hè. Dat ik wel acht tot tien uitzend. Hè? Want daarvoor is, uh, kan Gup altijd tot het laatste blijven. Vroeger ging zoals het... Om tien uur naar bed, hè? daar ging ze wel eens van tussen. Hè? Ja, Vlinder is een twaalfde jarig. Volgende week zaterdag. Dus helpt jullie mij mee helpen onthouden. Nou, jullie in ieder geval, deze zijde mensen, heel veel liefs. Allemaal een hele stevige knuffel. Geniet allemaal van het weekend... Ik ben er een maandag en avond weer bij jullie. En ik zeg op zijn Brabants. Hou doe! Het is zover. Op dit moment is het hoog tijd voor een aankondiging. Zodat jij enig idee hebt waar je naar zit te luisteren. Ja? ja, ik ben geen gewone omroeper, dat begrijp je wel, die met die vreemde stemmen teksten voorlezen. Zo van wat vindt op van van de fatuba wat Dat doen we niet. Nee. Wij zijn een speciale omroeper die jou erop op attent maken. Dat je nu luistert naar Rider Radio. Jazeker. Kom. Wie raad wijd? Jazeker. En wat dat... de kop op welke tabel in het Nederlands. Gewoon in het Nederlands en s'nachts. In het Engels, ja. Want er wordt wereldwijd geluisterd. Steeds meer. Oh, we gaan niet voor luisterdichtheid. We gaan niet voor succes. We gaan puur... Hartelijk welkom, Siso. Goedenavond, Willem. <laughs> Hartelijk bedankt dat ik weer mag meedoen. Ja, natuurlijk mag je meedoen. Sterker nog, ik, we gaan vragen of een hele hoop mensen...